Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, dit is weer een nieuwe uitzending van Vrijheid Radio... En ja, we zitten hier gezellig in de stamkroeg, de Libertaria. En uh, kijk eens wie hier aangeschoven is. Henry, hello. hallo. Hallo allemaal, hoi, hoi. Uh, Johan. Ja, Ik leuk heb dat dorst. je er bent. Ja, oh, je hebt dorst. Oké, okay, nou het bier komt eraan. Um, hoi. Ja, en uh, Kim is er ook. Ja, goedenavond Johan. Goedenavond Henry. Hey Kim. Leuk dat je er bent. Doe ja. mij maar een accijnsvrij biertje. Een accijnsvrij biertje. Nou, hier is alles zonder belasting. We gaan vandaag uh, hebben zo meteen uh, een leuke ja, nieuwsitem. Dat gaan we doen. En verder heb ik ook nog een hele leuke opname van de Libertarische Borrel in Utrecht. Een hele leuke sfeerimpressie. En uh, ja, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Lenteman en Henk hebben ook weer uh, iets gezelligs uh, in petto. Ja, jij hebt nog een leuke column. Hè? Klopt. Ik, ja, dus dat gaan Klopt we allemaal uh, zo meteen krijgen. Maar eerst het nieuws. Ja, het nieuws, dames en heren. ZZP'ers worden weer vrolijk uitgeknepen door het kabinet. En ja, daar hebben wij als van Vrijheid Radio natuurlijk een mening over. Maar eerst het bericht. Uh, Kim? Ja, nou ja, goed. Het is een, uh, een bekend bericht. Rutte en zijn, uh, zijn roofridders uh, hebben hun oog gericht op uh, de ZZP'er. zelfstandige zonder personeel en... Daar wordt even 500 miljoen vandaan gehaald. Althans, dat is de bedoeling. Het is natuurlijk een makkelijke groep om te pakken. Ze zijn nauwelijks uh, vertegenwoordigd in FNV's of dat soort, dat soort grappen. Dus er zal niet zo heel veel protest van het uh, beruchte maatschappelijk middenveld komen. Maar je kunt ervan uitgaan dat daardoor heel veel kleine zelfstandigen binnenkort wel in de bijstand zullen gaan komen. Hm. En het lijkt er wel op dat ze dat graag willen. Dus waar ze die 500 miljoen uiteindelijk vandaan gaan halen, ik vraag het me af. Want uiteindelijk zullen ze, ja, uh, zoals altijd, uh, er minder geld aan overhouden dan ze denken. Maar het blijkt wel weer dat uh, de hele Tweede Kamer er zit voor de staat en niet voor de burgers. Hè? Want het enige wat ze doen is, uh, de staat heeft geld nodig. En daar kijken ze naar, van waar valt dat te halen. Hè? Ze kijken dus niet wat goed is voor het land of voor de mensen. Nee, het is een beetje absurd inderdaad dat met een crisis... Wat een crisis is gewoon een situatie waarin er te weinig geld is in de privésector, in de particuliere sector. Daar is een groot geldtekort bij de mensen dus, ja. niet, niet per definitie bij de staat. En als reactie op het feit dat er te weinig geld is in de privésector, gaat de overheid nog meer geld weghalen bij de privésector. En dat moet dan de crisis oplossen. Alleen de overheid kan zoiets idioots bedenken natuurlijk. En ja, dat zie je hier met de Zuidzeepeos ook. Het, het is bijzonder tragisch. De gevolgen zijn voorspelbaar, helaas. Ja, dat is het trieste inderdaad. Je ziet gewoon precies al wat de gevolgen zijn. Juist voor de, de, de timmerman, de zelfstandige timmerman en loodgieter en, uh, en dat soort mensen. Uh, die gewoon waarschijnlijk het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Aan alle kanten gaan de lasten omhoog voor die mensen. En dat zijn juist de mensen die we wel nodig hebben in een, uh, in een leuke economie. En wat die moeten gaan doen, ja, dat zal waarschijnlijk zwart werken zijn. Waardoor de staat helemaal niks meer krijgt. Dus aan het eind van de rit zul je zien, en dat ga ik je nu al op een briefje geven... ...dat uh, een jaar na de maatregel blijkt dat hij toch minder heeft opgeleverd dan verwacht. En ja. dat weet je nu al. En toch blijven ze dat soort gekke verwachtingen uitspreken. En dat is het rare van dit soort systemen. Ja, want een politicus is iemand die gelooft dat als je het roken van een mariohanasigaret verbiedt... Dat, het dan niemand, ...dat niemand dat dan meer gaat doen. Dus... Ja, het is een, het is een, het is een ja, bijna utopische naïviteit en uh, het treurige van dit vind ik uh, dat, dat de mensen die zzp'er worden, dat zijn vast, vaak ondernemende mensen die, die het initiatief nemen om iets te doen, die een bepaald risico durven te nemen en net die mensen die we eigenlijk het hardst nodig hebben, die creatieve, innovatieve, ondernemende mensen, die worden dan nu gepakt. Dat vind ik heel erg treurig. Ja, het is triest, maar waar. Ja. Ja, yeah, nou, dan gaan we naar het volgende bericht. Ja, dan wordt tenminste de, de Tweede Kamer, die had het er bij monden van minister Kamp, hadden ze het over het schaliegasboren. Het gaat uh, uitgesteld worden. Ze, ze wil er nog even goed naar kijken en uh, ja, dan schuiven ze gewoon even een paar maanden op. Ja, Henry. Ja, het is een controversieel onderwerp. Er zijn twee documentaires over, Gasland... En hoe heet die film? Nou, er is een film die dan voor is. Mensen die geen expert zijn, zoals ik, weten natuurlijk niet wie of wat te geloven. Als libertariër ben je heel snel geneigd voor de voortschrijdende techniek uh, uh, te kiezen. Ik denk dat er relatief veel libertariërs zijn die voor kernenergie zijn. En ik denk ook dat veel, libertariërs, veel relatief veel libertariërs zullen zijn die voor uh, fracking... Of het schaliegaswinning zijn. Maar het punt is dit. Dat Henk Kamp die heeft dus gezegd dat de risico's van het boren naar schaliegas beheersbaar zijn. Nou, dat nu is een onderzoek dat door de overheid gevoerd wordt. En als dat aan, uit dat onderzoek komt dat het veilig is, dan starten de boringen. Dan bevind je je als libertariër notabene in een oncomfortabele positie dat je, dat je het eens bent met de staat. Mm. Nou, nou kan de staat natuurlijk wel eens gelijk hebben. Maar is dat nou werkelijk de manier om te beargumenteren voor... Uh... Ja, voor, voor innovatie. En ik, ik denk dat de vrije markt daar een veel betere oplossing voor heeft. En ik denk dat we mm -hmm. als libertariërs die oplossing moeten proberen te promoten. En dat is niet mijn idee. Ik heb dat van Stefan Monnieu, Die heeft het toegepast binnen de context van uh, kernenergie. En dat is het volgende. Stel dat... dat een aantal boeren hebben een land en de mensen die naar Schaligas willen boren, dat bedrijf, die, die kopen een stuk land van die boer. En uh, die willen gaan boren, maar er komen natuurlijk onmiddellijk vragen over de risico's, over de veiligheidssituatie. Uh, en, en dus, uh, ja, als daar schade is bij andere boeren, als daar schade is aan water, is aan land, dan zal dat bedrijf daarvoor moeten opdraaien. Dat bedrijf zou dan een verzekering moeten nemen. Dan, komt die, dan komen die, die vertegenwoordigers van die verzekering en die gaan de situatie opnemen, die gaan onderzoek doen. En aan de hand van dat wetenschappelijk onderzoek gaat die verzekering, die gaat proberen een zo hoog mogelijke prijs te vragen binnen wat binnen de markt ja, redelijk is en, en gebaseerd kan worden op inhoudelijke argumenten, niet op emotionele argumenten. En als dus de risico's enorm groot zijn, dan zal dus de verzekeringsprijs ook enorm groot zijn. En dan staat dus het bedrijf dat naar schaligas wil, uh, wil gaan boren. Dus voor een enorm dilemma, willen we die hoge prijs voor die verzekering gaan betalen... ...en naderhand ook nog eens de kosten gaan betalen, of willen we dat niet? En naarmate dus dat die situatie zoals nu, uh, hoe meer dat die situatie omstreden is... Hoe hoger die verzekeringsprijs zal gaan. En dat zal dus werken op, als rem om te zorgen dat dergelijke bedrijven niet naar schaliegas gas gaan boren. Omdat de risico's gewoon te duur en te groot zijn. Mm -hmm. En je zou ja, het ook het, kunnen... Het, het, er zit nog een ander spel. En er speelt nog iets heel anders mee. In een vrije economie, en dan praat ik over wereldwijd. Uh, wordt alles daar geproduceerd waar dat het voordeligste kan. Precies. Omdat je sprake is van vrije wereldhandel. En dan is er uh, helemaal niemand die op het raar idee gaat komen om naar gas te boren in een overbevolkt stukje grondgebied zoals Nederland. Dan ga je wel naar schaliegas boren in Frankrijk of lege stukken in Oost-Polen, want transport is, uh, is dan heel makkelijk. Alleen omdat er zoveel gereguleerd is en zoveel grenzen zijn en zoveel overheden die daar dan allemaal plasjes over willen doen. En er is hier in Nederland ook nog eens een overheid die met dollartekens in de ogen, of eurotekens in dit geval. Uh, gaat het hier wel gebeuren? Omdat het kabinet ziet natuurlijk de inkomsten van die gasboringen uh, al, al heel graag binnenstromen. Ja, en dat is, dus, maar... uh, dat is dus denk ik ook wat de mensen die vanuit milieuoverwegingen proberen het, uh, de schaliegaswinning te stoppen. Een goede vriend van mij, Peter Brinkman, die is daar heel actief in. En die verwacht dus de heil van de overheid. Maar het is juist de overheid die hier ontzettend veel geld aan verdient. En dus zichzelf Juist. als een soort van risicodrager gaat opstellen van als je dat water vervuild is, dan regelen wij dat wel, waardoor het eigenlijk alleen maar gevaarlijker wordt. En ja, ik vind het een beetje jammer dat, dat wat dat betreft, die hele manier van denken, uh, het, het vertrouwen in de overheid, is mijn inziens, gezien deze situatie, volkomen onterecht. Zoals altijd, hè? Ja, dat lijkt me wel, ja. Ik, en, en, ja. en, en dat is ook gebeurd in het, in het, uh, aan het begin van de industriële revolutie. Eén van de redenen dus in de 19e eeuw waarom dus, uh, de milieuvervuiling zo kon oplopen, en ook voor een groot deel in de 20e eeuw, was dat die overheid een soort van risicodrager zich tussen de partijen ging instellen. Zo van, en dat, dat zie je ook nog zelfs sinds de 80er en 90er jaren, waar dus bedrijven nota bene vervuilingsrechten konden kopen. Dat gaat helemaal nergens over. Op het moment dat het bedrijf vervuilt, moet het er gewoon op aangesproken worden. En als aantoonbaar is dat het schadelijk is voor de directe omgeving, als het onschadelijk is voor mijn bezit, waardoor mijn bezit minder waard wordt, of het is schadelijk voor mijn lichaam, waardoor ik gewoon uh, last krijg van mijn gezondheid, en dat is aantoonbaar, dan dient het bedrijf of te stoppen, of het dient zo'n schadegoeding te betalen, dat het op een gegeven moment toch wel stopt. Maar door het, die, die vervuiling, die risico's, te externaliseren naar de overheid valt ja. die hele ja, correctiefunctie van de markt valt weg. Ja, daar komt nog bij een overheid, zoals minister Kamp, die zit er hooguit nog drie jaar. Ja. Hè? Vier jaar misschien. Dus uh, die kan nu uh, de baten bijschrijven en daarmee uh, stemmen kopen, om het zo maar even plastisch te zeggen. Terwijl de risico's voor bijvoorbeeld het grondwater pas over 30, 40 jaar spelen. Precies. Dus die heeft er geen enkel, dat maakt hem helemaal niets uit wat er gebeurt over 40 jaar, want dan zit hij er toch niet meer. Precies. Hè? Dat, dat, dat geldt voor een bedrijf totaal anders, want die denken uh, op de lange termijn. Dat moet je ook wel, want als bedrijf wil je continuïteit hebben. En uh, je aandeelhouders gaan heel erg hard gillen als jij als bedrijf een strategie uitstippelt voor maximaal vier jaar. Dat, dat red je niet als fatsoenlijk bedrijf. Je moet echt lange termijn denken. De voor heden juist niet. Ja, maar dat is het perverse, ja. doordat die overheid dus als risicobuffer voor dat bedrijf gaat functioneren, is het voor dat bedrijf wel winstgevend om een oneigenlijk risico aan te gaan. Omdat ze dus... Deel. Ja, precies. Dus, dus uh, het bedrijf nu, dat, dat, dat schade veroorzaakt, eventueel over 30 jaar, dat kan dan al drie keer gefuseerd zijn en een andere naam hebben en is dan net zo min aanspreekbaar als een als een die binnen vier jaar weg is. Want dat doet de democratie. Dat bevordert dus dat politici op de korte termijn denken. Zij, ja, zij zijn maar een paar keer herkiesbaar. En daarna mag iemand anders. Kijk maar naar hoe Gerrit Zalm. Die is toch ook niet meer aanspreekbaar ja. voor het feit dat die euro volkomen verkeerd is ingewisseld in die tijd. Nee. nee, Ik ben er een heel groot voorstander van dat de Zalm teruggaat in de Rijn. We hebben <lacht> uh... ja. over de vissen gesproken. Er is ook nog een aansluitend bericht hierop op de schaligasboring dat in, uh, Ken, in het zuiden van Kentucky is een zeldzame karpersoort die nou uh, ja, letterlijk aan het uitsterven is. Door uh, vloeistoffen die vrij zijn gekomen bij het uh, boren naar schaliegas, Dus ja, dat toont ja. al een beetje aan dat, er een, uh, ja, dat het niet zo gezond is eigenlijk. Uh. Ja, het punt is, ik weet dat niet. Ik bedoel, hier is dus duidelijk de zaak helemaal fout gegaan, mm -hmm. maar misschien... Dat weet ik niet. In een gecontroleerde omgeving. Ver van uh, waar er wel schade kan zijn. Kan het misschien wel. Ja. Dus, dus ik doe geen uitspraak over dat, ja. dat schaliegas veilig dan onveilig zou zijn. Want ik hm. weet daar niet genoeg vanaf. Wat ik wel weet en wat ik wel zie. Ja. Is dat, dat die veiligheidsbuffers niet ingebouwd worden. Ja. Die de markt normaal gesproken wel zou inbouwen. Ja. En hier zie je dus dat het dus inderdaad helemaal fout gaat. En nu is maar de vraag. Wie gaat daarvoor opdraaien? Ja, ik vrees het als het door de overheid gedaan uh, wordt het, uh, dat er niemand voor gaat opdraaien. Het, voor... het gekke is overigens, we hebben het natuurlijk over, over gaswinning. Er wordt in Nederland heel veel gas gewonnen in het, uh, in het veld van Slochteren. En dat wordt al uh, sinds de jaren zestig voor bodemprijzen verkocht aan onder andere Italië. Ja. Waarom is dat? Men was toen bang dat de communisten uh, aan de macht zouden kunnen komen in Italië, waardoor dat uh, aan het Oostblok zou toevallen. Uh, toe dus om uh, de Italiaanse regering een beetje te helpen, is Nederland uh, verkoopt haar gas voor bodemprijzen aan Italië. Absurd natuurlijk. Zou je daarmee stoppen? Met dat gekke beleid, het, het rode gevaar uh, zit inmiddels in Brussel en niet meer in Moskou. Dan moet je uh, zeggen: van joh, we stoppen daarmee. We gaan dat gas niet meer voor, voor rotprijzen verkopen aan die Italianen. Uh, we zorgen gewoon dat de Nederlandse burger daar een voordeeltje van heeft. Dat we hier even wat. Dan bestrijd je een crisis. Ja. Maar op een of andere manier wil dat in Den Haag niet echt doordringen. Nee. Nee. Ja, maar het is dus helemaal ook niet nodig om naar schadigas te boren als je gewoon uh, stopt met die, uh, met die export tegen bodembreid. Precies. Ja? Dat ja. niet nodig. Nee, maar dat is dus typisch aan de overheid. Ze creëren het ene probleem en proberen dat op te lossen met het andere probleem, waardoor er nieuwe problemen ontstaan. Die want God weet hoe ze deze, dit gedoe met dat schaliegas gaan proberen op te lossen. En, en dat zie je dus in economisch opzicht ook. Ze voeren één regulering in waardoor mensen gedrag gaan vertonen die ze niet aanstaan. Dan komt er een nieuwe regulering bovenop die weer gecorrigeerd moet worden met de volgende regulering. Daarom is een overheid ook constant nieuwe regulering aan het bedenken. Want ze zijn zichzelf constant achteraf weer aan het corrigeren. Daaraan zie je in feite dat het beleid, economisch beleid niet kan. Niet werkt omdat het alleen maar problemen oproept. Nou ja goed, dat weten we natuurlijk wel. Dus het stapje al snel gemaakt naar Desiree Bonus. Want ja, yes. <laughs> ik zal geen naamgrapjes maken over haar achternaam. Maar die, die, ja, die was eventjes in de kamer, vond het daar niet gezellig en is toen weer weggegaan. Maar neemt wel een leuk bedragje mee. Kim, vertel. Ja, nou ja, ik zou in ieder geval niet op, uh, op beelden van haar gaan googelen van deze Boonies. Maar goed, zeker niet na het eten. Maar dat is ook heel flauw. Ja. Uh, nee, mevrouw Bonus uh, heeft een mandaat gekregen van de kiezer in ons fantastisch democratisch systeem. Is gekozen uh, namens de PvdA in de Tweede Kamer. Maar na een halfjaartje had ze zoiets van, ja, ik vind het toch niet zo'n heel erg leuk baantje. Voornamst de reden is dat ze uh, pro-Palestijns is. En ze vindt uh, dat guurrechtse Rutte-kabinet toch eigenlijk wel heel vervelend, want die zijn pro-Israël. Dus heeft ze gezegd van, nou weet je wat, ik stop er maar mee. En dat kan in die kringen, want er is een zogenaamde terugkeerregeling. De oud-werkgever is verplicht om iemand terug te nemen als die Kamerlid is geworden. De goede mevrouw Bonis, die werkte bij Buitenlandse Zaken, als diplomaten. En die is dus weer naar Buitenlandse Zaken gegaan en zei van, joh, doe mij mijn baantje maar weer terug. Dat baantje was niet beschikbaar. Maar ja, ze hebben het maar wel weer op de loonlijst gezet. Dus mevrouw Bonus doet nu bij het ministerie van Buitenlandse Zaken helemaal niets. En krijgt daar uh, zo'n 110.000 euro per jaar voor. Jo, uh, niet te geloven. Er zijn uitkeringstrekkers die het met een lagere uitkering moeten doen, zomaar zeggen. En ze heeft uiteraard verder geen sollicitatieplicht of niets. Ze kan gewoon lekker uh, haar oude baan weer innemen. Maar nou ja, dat hoeft u er dus niet te doen op dit moment, want er is geen baan voor. Het is de... Ja, mooier kan je het niet hebben, toch? Nee, ik zou wel eens willen weten wat voor opleiding mevrouw Bonus heeft gehad. Want ja, voormalig topambtenaar, diplomaten. Ja. Maar ze heeft dus, heeft, ze is Arabist, zie ik hier. Ik bedoel, ze heeft een hoge opleiding gedaan. Dan, dan moet er toch voldoende geld uh, te, te verdienen zijn buiten uh, de overheid om. Want dat uh, stoort mij bij, bij dit soort mensen. Die hebben allemaal een universitaire opleiding uh, gedaan. En die gaan, ja. die gaan dan vervolgens aan de overheidstiet zuigen voor tonnen per jaar. Dat ik denk van hoe is toch in hemelsnaam mogelijk. En dan in dit geval niks doen. Nou, uh, van mij mag ze sollicitatieplicht gaan doen. Ze is hoog genoeg opgeleid. Ga maar aan de slag, uh, mevrouw Bonus. Ja. Ja, ze, ze studeerde overigens geschiedenis hoor, maar goed, oh. dat maakt niet uit. Oh, het mooiste ja. is nog wel dat het pro haar probleem met het Kamerlidmaatschap was dat volgens haar de VVD het buitenlandbeleid bepaalt. Uh, nou heb ik laatst in de krant gelezen dat een van de Timmerfrans, uh, Frans Timmermans, dat die minister van Buitenlandse Zaken is. En ik weet niet anders dan dat dat een PvdA is. Ja, dat is PvdA. Maar misschien heeft ze niet zo heel goed opgelet in die Tweede Kamer, dus was dat er nog niet helemaal opgevallen. Maar het is, het is, hè, als je als partij, onder andere de PvdA, klaagt over de, de kloof tussen politiek en burger, dan moet je als partij moet je de mensen natuurlijk direct royeren en uh, met pek en veren op straat zetten. Ja, dat als je, je wil het. dat er nog enig vertrouwen in de politiek is. En, nou, blijkbaar interesseert ze dat niet zo heel veel. Nee. En uh, vinden ze het allemaal wel best. Nou ja, kansen kans is natuurlijk nou ja, dat groot is dat. De dat... zoals alle, twee, uh, alle politieke partijen eigenlijk zijn. Het ja. draait om vriendjes voor, voor vriendjes en vriendinnetjes. Nou ja, ik vermoed dat er wel afspraken zijn die gemaakt zijn in de tijd. En waar ze niet onderuit komen. En daarmee praat ik het niet goed. Dat maakt de zaak alleen maar erger, vind ik wanneer je dit soort afspraken Iedere, in. Uh... Iedere vereniging kan een lid royeren. Ja, ja daar ben ik met je eens. Zo so simpel is ja. het. Je kunt gewoon zeggen dit soort mensen roeien. ook al is het maar symboolpolitiek, uh, het geeft wel aan waar je als, als partij dan in ieder geval voor staat en in dit geval geeft het ook aan waar de PvdA voor staat, namelijk de baantjesjacht. Ja goed, maar daar staan alle, alle politieke partijen voor in de Kamer. Het is, het is, de hele Tweede Kamer is één grote baantjesmachine. Hmm. Ja. Ja, want uh, zodra je in de kamer hebt gezeten, dan vloei je ook na, na je baantje in de kamer ook meteen door naar een of andere geolied uh, bestuurdersfunctie, uh, uh, verder bij banken of bedrijven of zo. Ja, tenzij je op een raar plekje of op, op een rare lijst hebt gestaan. Hè? Tuurlijk, tuurlijk. Ja, en ja, Syrië. Het hele nieuws werd min of meer beheerst door de gifgasaanval in Syrië. En uh, ja, Obama is weer flink om. De oorlogstrommel aan het roffelen. Terwijl ja, de VN-inspecteurs nog eigenlijk aan het uh, uitzoeken zijn wat er überhaupt gebeurd is. Dat is uh, toch wel heel opmerkelijk. Henry, jij hebt hier vast iets over te zeggen. Ja, dat heb ik zeker. Ja. Ik vind het inderdaad opmerkelijk dat onze Nobelprijs van de Vrede, de winnaar daarvan, uh, nu alweer de, het begint... Uh, de oorlogsdrums te roffelen. Want inderdaad het onderzoek is nog bezig en wat misschien veel mensen in Nederland niet weten is dat het Amerikaanse congres op dit moment met vakantie is. En nou, waarom is dat relevant? Omdat als Amerika een oorlogshandeling wil plegen, de president afhankelijk is van het congres. Want volgens de constitutie is het, het congres de enige die in feite dat, dat soort oorlogshandelingen mag initiëren. Die moeten daar in feite goedkeuren. Die moeten zeggen dit mag onder de gegeven omstandigheden. Het is dus niet zo, bijvoorbeeld, dat de president naar het congres mag gaan en zeggen, heb ik jullie toestemming? Nee, het is geen toestemming. Het congres moet het initiatief nemen en het congres moet dan zeggen, oké, okay, wij geven onze goedkeuring. Dat is heel iets anders. Als ik mijn toestemming vraag om Jan zijn vrouw te slaan en hij zegt, ja, dan is dat wat anders dan wanneer Jan zelf zegt, ik vind dat dit moet gebeuren. In het eerste geval ben ik degene die het uh, gedrag initieert en in het tweede geval is Jan, uh, heeft Jan de soevereine keuze. En dat is in dit geval van het congres ook. Dus strikt genomen volgens de constitutie zou Obama moeten wachten totdat het congres terug is van vakantie. Nou en iets zegt me dat hij die tijd niet gaat nemen. Ja, En, en dan komt, komt daar natuurlijk bij dat het bewijs van de gasaanval op dit moment natuurlijk helemaal niet vaststaat en... Ondertussen eh, hebben Engeland en Frankrijk ook al gezegd in principe mee te willen doen. Maar nu is, is, is David Cameron, de premier van Engeland, is alweer teruggefloten door het uh, Engelse parlement. Dat uh, de Engelsen daar geen zin in hebben. Nog nooit is in de Verenigde Staten en in Engeland en ook in Frankrijk de steun van de bevolking zo klein geweest voor een te voeren uh, oorlogsdaad. Uh, hm. En ik denk dat we allemaal wel begrijpen dat uh, als uh, dit doorgaat, dat dit rampen Teweeg kan brengen. Want ja. daardoor zou de balans natuurlijk naar de rebellen gaan. In, in de rangen van de rebellen zitten Al-Qaeda-leden en andere moslimfundamentalisten, die natuurlijk hele andere plannen hebben met Syrië dan wij in het Westen verstandig vinden. Ja. En als je kijkt naar, naar Tunesië, naar Egypte en naar, naar andere landen waar uh, de uh, zogenaamde Arabische Lente heeft plaatsgevonden, zijn allemaal, is allemaal de moslimbroederhoed. Broederschap, is daar aan de macht gekomen. Dus het, het is niet echt verstandig. Sowieso moeten wij het Westen ons daar helemaal niet mee vermoeien. Het is één grote vuurhaard. En als je ziet hoe dat die allianties lopen... dat is, dat, dat is echt een, een, een, ja, een wirwar. Heel Wat gevaarlijk. Dat is wel grappig. Ja? Uh, meneer Timmermans uh, bereidt ons... Uh, frans Timmermans, we hebben hem net al heel even genoemd... Uh, die bereidt ons er al op voor op de aanval. Mm -hmm. En typisch politieke teksten van, uh, het letterlijk gezegd, uh, als je geen mandaat krijgt van de Veiligheidsraad, kan het toch legitiem zijn om op te treden. Ja. ja het kan ja. zijn dat iets wel legaal is, maar niet legitiem. Ja, het is compleet gestoord, het is niet legaal, maar uh, het is wel legitiem, dus we doen het lekker toch. Nou, als ik dat tegen die agent zeg... als ik aangehouden word, als ik 160 heb gereden... dan denk ik dat ik heel hard word uitgelachen. Ja. Ja. Uh, uh, maar in de Tweede Kamer... Joh, is dat heel normaal taalgebruik. Van joh, het mag niet, maar we doen plek toch. Ja, en dat is... En, en het, het, het grappige is... je weet nu al dat die kruisvluchtwapens... en, en bombardementen en alles wat... Uh, hè, dat dat meer doden gaat opleveren... Ja. dan die hele gifgasaanval. En... Niemand heeft mij ooit nog kunnen uitleggen waarom het minder erg is om een granaat op je kop te krijgen van de Amerikanen dan een, een gifgas in te halen. Eh, dood is dood hoor. Dus uh, vrienden maak je er niet mee daar. Nee, de, de, de logica is ook redelijk absurd. Want uh, er zijn dus onschuldige burgerslachtoffers uh, uh, gevallen bij een gifgasaanval. Uh, en nu gaan we uh, Syrië bombarderen zodat er onschuldige burgerslachtoffers gaan vallen bij bombardementen. Ja, ja. Het is, het is, en, en, en ik wil nog wel iets aankaarten. En de, kijk, wij hebben hier in Nederland een gruwelijk slechte uh, grondwet. Want achter alle belangrijke rechten staat behoudens de verantwoordelijkheid van de wetgever. Wat gewoon betekent dat als een ambtenaar niet uh, bereid is om rekening te houden met jouw rechten, dat je gewoon rechteloos bent. En nu kunnen bepaalde dingen aan de Europese constitutie uh, uh, getoetst worden. Maar ook daar is natuurlijk gewoon uh, dat ademt de geest van de sociaal democratie uit. Dus het recht op bezit is natuurlijk gewoon niet beschermd. Um, maar in Amerika die hebben wel een goede grondwet maar uh, het mag dus in Amerika tegen een redelijk goede grondwet in vergelijking met uh, in Amerika mag het dus wel tegen de constitutie ingaan maar moet er wel toestemming gevraagd worden bij, uh, bij het internationaal ja, uh, bij, bij uh, de, de Verenigde Naties wat ik ook gewoon waanzin vind want de Verenigde Naties is ook niets meer dan, dan een uh, instituut wat de sociaal democratie uitademt. In, in, in haar verklaring van de rechten van de mens heeft volgens de Verenigde Naties iemand recht op een baan, op een huis, op medische verzorging, zonder dat er de vraag wordt gesteld uh, waar dat dan vandaan moet komen en wie dat dan moet betalen. Yeah. Dus ja... ja. Zo, zo belangrijk is dat, is die toestemming van de Verenigde Naties nou ook weer niet. Het, uh, in de Mensenrechtencommissie, heeft een hele lange tijd, Gaddafi, ja, die was voorzitter van de Mensenrechtencommissie bij de Verenigde Naties. <laughs> okay. om, om even een indruk te geven hoe lachwekkend dat instituut nu eigenlijk wel is. Yeah, yeah. Dus en, en ja, voor links Nederland is, uh, is de Verenigde Naties is, is het, want die streven naar een wereldregering. En die kant gaan we helaas ook langzaam uit. Maar ik vind het, uh, ik vind het nergens slaan. Nee, ook nog uh, ja, om terug te komen op Syrië. Die rebellen die hebben toen heel veel wapens gekregen van de Verenigde Staten. Hè? Ja. Dus is iets van 100 miljoen of 150 miljoen dollar uh, aan wapens was het geloof ik. Ja, de, de, de Verenigde Staten die hebben of een plan wat volkomen krom is. Of ze kijken met, met roze getinte bril kijken ze naar het Midden-Oosten... en denken dat als er een opstand komt tegen een dictator... dat dat dan per definitie en noodzakelijkerwijs... altijd door een beter regime vervangen gaat worden. Wat natuurlijk gewoon helemaal niet waar is. En er zijn nu veel bloggers, met name vrouwelijke journalisten... die, die in Europese kranten en ook interviews geven voor uh, in Amerika op de televisie... die erop wijzen dat, hoewel Assad dus een behoorlijk uh, vervelende dictator is... dat ze enorm bang zijn... Dat, dat uh, Assad vervangen gaat worden door een regime dat nog veel erger is. Ja. En, en het, het, het is ja, heel pervers eigenlijk dat uh, Amerika uh, die rebellen steunt. De kans is, ja, het klinkt een beetje samenzwerdig en ik heb een grote hekel aan samenzweringstheorie. Maar je zou bijna geneigd zijn te zeggen van dat, dat Amerika die rebellen steunt om dadelijk uh, weer oorlog te kunnen voeren zodat het industriële... Het militaire industriele complex weer flink geld kan verdienen aan Amerika invloed via een oorlog weer uit kan breien in het Midden-Oosten. Dat is een leuk plekje dan verworven waar ze vanuit Iran kunnen binnenvallen. Ja, dat is speculatie. Dat doe ik liever niet. Ik hou me liever gewoon zo droog mogelijk bij de feiten. Daarom zeg ik, ik ben niet een voorstander van samenzweringstheorieën. Mm -hmm. Absoluut niet zelfs. Maar het, het, het, het is een van de, van de gedachten die bij je opkomt als je naar het beleid van Amerika kijkt. Wat vind jij Kim? Nou, ik, ik vind het altijd, ik, het is bewezen dat er natuurlijk heel veel samensveringstheorieën wel gewoon waar zijn. Ja, niet dat de ik weet, Duikers, maar... Uh... Nou, de, de, de, de heel veel false flag operaties, hè, de Golf van Tonkin is een ja, bekend voorbeeld. Ja, ja, zeker tuurlijk, ja. Hè, En Wat later pas uitkwam, uh, de operatie de waren in Poolse, nou, er waren Duitsers in Poolse uniformen ja, uh, die op die klopt. manier weer op tegen. hebben uitgelokt. Uh, ja, overheden zijn daar best wel toe in staat. Ja, maar wacht Hè, dat even, wacht even, wacht even. Dat even, dat even. Dat iedere conspiratie waar is, maar er wordt gewoon, er zijn conspiraties. Ja. En uh, hè, het is niet zo dat George Bush een alien is uh, met reptielenbloed. Uh, <laughs> hè, wel, <laughs> ja, tenminste dat geloof ik niet. Maar er zijn mensen die dat wel geloven. Uh, dat, ook, dat is een goed recht natuurlijk. Maar uh, in, in, in dit geval denk ik dat er natuurlijk nog wel wat meer speelt. Obama ligt heel erg onder vuur wegens een heel groot aantal schandalen intern. Hè, mm -hmm. Het, het IRS-schandaal, waarbij uh, Tea Party partijen uh, zwaar gecontroleerd werden door de Belastingdienst, uh, om maar iets te noemen. Uh, en zo zijn er een aantal schandalen waar Obama last van heeft. Eén heel groot voordeel van een oorlogspresident zijn, is dat het volk achter je gaat staan in Amerika. Ja, het leidt de aandacht af inderdaad. Het dat leidt ik... de aandacht gigantisch af Goeie van opmerking. Of, of dat erachter zit, weet ik niet. Maar al dat soort dingen spelen natuurlijk onbewust sowieso wel mee. Eh, want op het moment dat Amerika weer in oorlog is, dan uh, worden de vlaggen weer massaal verkocht en dan is het weer uh, God bless the US en, uh, en wij staan achter onze troepen en wie niet met ons is, die is terrorist. Mm -hmm. En uh, ja, dat, ja, op zich heeft het voor, voor Obama, zou het politiek, in, binnenlandse politiek, wel voordelen kunnen hebben om een oorlog te, te starten. Ja, uh, ik, ik, ik ben het helemaal. Aan de andere kant, hij kan niet herkozen worden. Dus ja, of dat nou echt zo. Uh, nee, maar hij wilde geschiedenisboeken uh, in. En als je dan je, je Amster zo kunt afsluiten als een, hè, als een uh, trotse war president. Dus we zijn een beetje aan het speculeren. Maar het is niet in de ijle ruimte. We hebben er wel reden toe, laat ik het zo zeggen. Overigens is het ook wel interessant, natuurlijk wat Rusland gaat doen. We, hebben, we denken wel even allemaal makkelijk van nou ja, Syrië een stuk woestijn en. Uh, Makkelijk. Maar er bestaat een redelijke kans natuurlijk dat de Russen ervoor gaan liggen. Uh, ja, dat hebben ze zelfs al gezegd. Ze hebben niet gezegd alleen dat... figuurlijk, maar ook letterlijk met een, uh, met een oorlogsflaut. Ja. En uh, dat geeft natuurlijk best wel een heel vervelende situatie, uh, denk ik zo. Ja, want dan staan de groeperingen, de, de allianties, die, en ik zeg dat expres zo, dat taalgebruik... Refererend aan het begin van de Eerste Wereldoorlog staat, uh, tegenover elkaar. Rusland heeft ook al gezegd dat zij uh, niet zullen accepteren dat uh, Amerika Syrië aanvalt. Dat ze dan uh, maatregelen gaan nemen. Dat heeft Poetin gezegd afgelopen week. En, ja. en China is ook fel tegen. En dan krijg je toch een interessante situatie. Het is natuurlijk voor Poetin, uh, zeg maar, op het machtsbord, op het machtspel, is het natuurlijk een, een, een manier om zichzelf uh, te laten horen, om positie in te nemen. En om zijn belang aan te tonen: van ik ga dit niet accepteren, ik ga dienen als rem op de maxhonger van, van de Verenigde Staten. En uh, zo speelt. Nou ja, het, wat, wat nog wel eens gezegd wordt: je had het net over het militair-industrieel complex. Een oorlog is het perfecte toneel voor de wapenhandel. Uh, het is, in feite is het gewoon een demonstratie van wat de wapensystemen kunnen. Ja. ...in de praktijk. Ja. En daar heb je af en toe oorlog voor nodig... ...als je je spullen wil verkopen... Ja. Euh, ...dan is een oorlog... ...is het mooiste om te laten zien... wat nou ...dat jouw JSF een beter vliegtuig is dan die MIG. Ja, dat of klopt. Hè? Dus uh, de wapenhandel... ...die speelt daar... Uh, ja, ...die spint daar garen bij, denk ik dan maar. Ja, er zijn heel wat statisten die, die erop wijzen dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog een, een, een enorm groot hoeveelheid uitvindingen is gedaan. En dan heb ik het niet alleen over Project Manhattan, de ontwikkeling van de atoombom. Maar gewoon doordat er oorlog is en doordat er dus een noodsituatie is, uh, gaan mensen uh, ja, van alles aanwenden om zoveel mogelijk uitvindingen. Er gaat natuurlijk een versnelling. Niet, niet dat dat goed is, helemaal niet. Ben ik ik net zeggen, dat zijn de mensen die hun eigen ruiten inslaan om de economie te stimuleren. Dat, dat, ben, ik helemaal met je eens, dat ben ik helemaal met je eens, maar dat is wel natuurlijk het uh, propagandapraatje. En uh, zo wordt het natuurlijk, en, en kans is dat Obama dat ook zo gaat verkopen, van ja maar het is goed voor dit en het is goed voor dat, dat is natuurlijk het grote gevaar. Natuurlijk, mensen... bommenfabrieken die zullen, die zullen wel varen ja, als de bommen ja. gegooid worden, ja. maar, uh, Het, het, het gaat een van een feest, het geld uh, van. af dat anders aan uh, consumentenproducten wordt besteed en dat zien mensen niet. Nee, wat well, is zien en wat is, uh, is niet zien. Is, is, is die anzien ja. van Bastiat inderdaad. Yeah. Ja. Oh, maar goed, dat, uh, daar komt het altijd weer op neer, op Henry Hazlitt's uh, Economy in One Lesson. En iedere luisteraar die dat boek nog nooit heeft gelezen, uh, <laughs> ik zou weinig willen verplichten, maar dat lijkt me nou wel een hele goede om te verplichten op de middelbare school. Ja, maar Hazlitt had natuurlijk van Frederik het... Bastiat, maar dat, ge dat geeft hij ook, ja, ook dat het voorwoord. Ja. Maar het, het boek is, uh, is heel erg leuk leesbaar en... Uh, Volgens mij is het niet eens vertaald in, in het Nederlands, wat ik een uh, drama vind. Nou, grijp je kans, Henry. Ja. Ja. Volgens mij zijn uh, libertariërs ook het enige volk wat dan over Syrië heeft dan eindigt bij uh, Henry Heslet. Uh. Nou ja, maar het is wel belangrijk om te weten, er wordt ja. inderdaad gezegd van joh, na een oorlog... Uh, een oorlog is op zich goed voor bouwbedrijven, want die hebben daarna weer heel ja. veel te doen. Ja. ja. Uh -huh. Eh, dus dat is op zich goed voor de economie. En er zijn mensen die dat daadwerkelijk geloven. Zelfs ho yeah. hooggeleerde economen eh, trappen in die val. Yeah. En dat is bizar. Hè? tuurlijk hebben die bouwbedrijven wat te doen. Maar dat betekent dat de autodealers eh, niks kunnen verkopen omdat mensen hun huis moeten laten bouwen. Yeah. Eh? Maar dat die, dat, dat die autodealer niks zit te doen of überhaupt niet wordt opgericht, dat, dat zien mensen niet. Dat is inderdaad het verschil tussen het gezien en het niet gezien. Het, het was Paul Krugman die zei dat een uh, invasie van Mars goed zou zijn voor de economie... want dat zou de crisis kunnen oplossen. Het ja. is natuurlijk uh, volslagen onzin, maar er zijn mensen die dat werkelijk geloven. Ja. Dat, dat, een, uh, dat een tornado of een aardbeving of een oorlog goed is voor de economie. En, en dat is dus het verschil tussen uh, ja, dat, dat vraag en aanbod, uh, arbeid, kapitaal en, uh, en, en productie uh, begeleidt... Dus Vraag en aanbod brengt het dan waar het werkelijk nodig is, waar de vraag het hoogste is, in plaats van dat de staat uh, het doet, waardoor er dus arbeid, kapitaal en goederen ontrokken worden uit de economie en de staat die gaat begeleiden, uh, begeleiden naar waar zij denken dat het nodig is, maar dat kunnen ze niet weten, want de staat beschikt niet, uh, heeft geen contact met het prijssysteem. Maar goed, uh, Syrië, ja, het, het... We, gaan, we gaan het meemaken de komende week, wat er gaat gebeuren. Ja, we gaan het zien, ik wilde het net zeggen. Ja. Ik uh, hoop dat ze verstandig zijn en het niet doen, maar uh, ja, dat is gewoon mijn hoop alleen. Politici en verstand, dat is toch een lastige combinatie. Maar... Ja, dat, dat is mij de verre van elkaar verwijderd. Maar goed, dan gaan we zo meteen naar jouw column, Kim. Eerst gaan we nog even luisteren naar een reportage van de Libertarische Borrel. En we gaan ook nog even luisteren naar Lenterman en Henk. Ja, dames en heren, ik zit hier uh, op de Utrechtse borrel van de Libertarische Partij. Het is hier heel gezellig en wordt heel druk gediscussieerd. En uh, ik ga nou gewoon mensen vragen om hun mening over uh, hoe ze die vinden, uh, dit soortje ongeregeld wat niet geregeerd wil worden. Dus uh, nou hier is het Paul naast mij. Uh, ja, nee, ik wil dus ook absoluut niet geregeerd worden um, en, uh, we zijn het hier aan het hebben over de de oorlogstrommels, zijn, uh, de oorlogstrommels zijn nu aan het ratelen voor Syrië en we zijn aan het bedenken van wat kunnen wij als libertariërs nou doen om geluid duidelijk te maken dat wij tegen dat soort agressie zijn. Agressie in het klein en agressie in het groot. En oorlog lijkt me toch best wel een vorm van agressie in het groot. Dus waarschijnlijk zijn we aankomende zaterdag met een klein delegatie in Amsterdam bij de demonstratie. Dus als je het hoort, doe mee, aankomende zaterdag in Amsterdam. En laat het geluid van vrijheid en dat elkaar niet dood gaan maken. Aan zaterdag. Oh, de uitzending is zondag. Oh, nou, dus gisteren, als je dit hoort, gisteren was de demonstratie en het was ontzettend succesvol. De regering uh, is opeens tot de uh, inkeer gekomen. En uh, hebben we daarna bedacht dat ze toch niet um, uh, gaan interveneren in Syrië. Ga je nu al het uh, het de democratie blijkt toch te werken. Het is waarlijk uh, is uh, afgelopen zaterdag de. Ware de democratie ah, ja, uitgebroken. Als hij uh, geen, uh, geen succes heeft, dan weet hij ook dat de democratie niet werkt. <laughs> Precies, dus uh, als je tegen tijd dat dit hoort, in Nederland, uh, is, de Nederlandse regering is nog steeds op van plan om in Syrië binnen te vallen, dan uh, weten we hoe de vlag erbij hangen Of hoeveel respect er is voor de democratie in Nederland. En dan geef ik je nu door aan Ezra, die als het goed is een libertarische date heeft gehad. Ja, dat. ik, ik heb niets te zeggen. Ik zou niet weten wat ik moet zeggen. Oh. Dus spelen we door aan, aan Otto of wie dan? Ik vind het hier zeer sfeervol. Er wordt over allerlei onderwerpen gepraat. Dus heel ontspannen. Een sfeerimpressie. Wacht, hoe moet ik dit uh, aanpakken? Nou, waar hebben wij het over? Oh ja, wij hebben het over... Uh, uh, wij hebben het over... Uh, waar hebben wij het over, zeg het eens. Eigenlijk ben jij mij nu aan het overhalen. Dat is wat hier aan de hand is. En ik ben jou niet aan het overhalen. <laughs> ik ben alleen mijn... Mijn idee over hoe de wereld in elkaar zou worden zitten. En het uitleggen, ja. ja. En als ik jou daar kan overhalen, zal is ik natuurlijk prachtig is het mooi. Ja. Ik, ik ben hier de naïeve idealist. En ik ben hier op zoek naar mijn standpunt. Dat zou ik het noemen. En het, uh, het is allemaal een fantastische sfeer georganiseerd. Uh, dat is uh, heel belangrijk. Wat um, <coughs> Ja, wat zou ik even zeggen? Het is uh, weer een gezellige avond. Het is, uh, de sfeer is zoals altijd goed. Vrijheid um, ja, brengt mensen samen. En dat uh, zien we iedere keer dat er hier een, uh, een borrel is. Um, ja, de onderwerpen zijn gevarieerd. Ja, wat kan ik verder nog zeggen. Er, zijn altijd, er is altijd genoeg om, uh, om, het over, om over te praten. En uh, het is altijd interessant om uh, van gedachten te wisselen met mensen die uh, ja, met gelijkgestemden, zeg maar. We zijn ook gemeenschap. En uh, ja, ik, uh, ik hoop dat het blijft groeien. De opkomst is uh, vanavond, uh, ik denk, het hoogste wat we in de laatste uh, maanden of de laatste half jaar gehad hebben. En uh, dat is hoopgevend. Uh, en uh, we horen ook veel goede berichten over uh, wat er in andere delen van het land en andere steden gebeurt. En dat is allemaal... Uh, Heel, uh, ja, heel opgevend, heel positief. Dus uh, ja, zoals ik zei, uh, vrijheid uh, brengt mensen samen en vrijheid verbloedert. Wat te zeggen voor de radio? Nou ja, ik ben uh, verdwaald uh, vanuit uh, Rijmond hier in, uh, in Utrecht. Ja, ik ben uh, Frans Ootiers. <coughs> en uh, ja, ik heb het hier met een collega libertaria over het uh, onderwijs en uh, over onze belevenis. Uh, ja, het is niet echt uh, libertarisch uh, wat we bespreken, maar meer de ervaringen die we met elkaar delen. En dat is ook gezellig, denk ik. Uh, ik ben Jeroen van Driel. Uh, ik heb met Frans uh, over onze ervaringen in het onderwijs zitten praten. En Ik denk dat we het allebei wel eens zijn dat leerlingen leiding nodig hebben. De dus, dus, dus schudt hier iemand heel hard mee. Laat ik het allemaal even aan Frans vragen. Ja, duidelijkheid. Ben, zo wil ik, ja, ben ik het helemaal met uh, Frans eens. Duidelijkheid. Wat voor duidelijkheid eigenlijk? Ik bedoel, uh... Wat mag en wat niet mag? ja dat de markt toch de markt jullie klanten wat bedoel jij zoals het er nu aan toe gaat in, de over, in de, sorry in de, door de overheid besturen onderwijs nee dat alle leerlingen in mijn klas hm? tot hun recht kunnen komen oké okay. ze dat één een beetje in... De kort gedaan. Oh joh, nou da da da dat valt nog een hele libertarische discussie over het voeren, denk ik. Daar gaan we nog wel een keer een uitzending over. Uh, ja, da gaan we nog wel een libertarische uitzending over uh, voeren. Lijkt wel een heel interessant onderwerp voor de toekomst. Er zitten een paar leraren en ex-leraren die wel eens meedoen aan de uitzending. Dus bij, de, bij deze wil ik het even laten. Dit is wat er allemaal besproken wordt bij de Libertarse Borrel hier in Utrecht. Maar we gaan zo meteen nog wel heel even verder praten met de organisator van deze borrel, dat is Mart van der Leer. Maar eerst krijg je nog Lenteman en Henk en de column van Kim Winkelaar. Journaal Live, snuift de lijn. Snuift de lijn. Ja, daar zijn we weer. Journaal Live, snuif de lijn. En er is toch wel veel aan de hand in de wereld op dit moment. We kennen allemaal, hè. We zitten eigenlijk iedere dag de hele tijd de frontpages, de nieuwsites de F5. Dus... Uh, er is een hoop aan de hand. Uh, en uh, voor het allerergste gaan wij over naar Henk. Henk, het optreden van Miley Cyrus. Ja, dat was een uh, flinke. Een flinke? Ja, dat was een, uh, een slechte beurt voor uh, alles wat met seks te maken heeft. Ja, ja, zo heb ik het eigenlijk ook wel gezien. Dat, uh, ik vond het allemaal een beetje vreemd. Uh, maar uh, hoe ik, uh, ja. Vertel verder. Leuk dat we het daarover eens kunnen zijn, Henk. Ja, nou... Ik vond het niet eens uh, geil, eigenlijk. Nee. Nee, ik ook ik, absoluut niet. Er was echt niks seksueels aan. Ik vond het zelfs nog een beetje afstootwekkend. Ja. En dat... Uh, dat is toch wel heel, eigenlijk gewoon wel het ergste wat er op het moment gebeurt, denk ik dan. Eh... Uh... Nou, ik denk uh, dat ik ook nog uh, mijn dochters uh, uit moet leggen hoe je uh, wel met uh, beren speelt. Want volgens mij uh, hebben ze hier het verkeerde van opgestoken. Uh, nou ja, uh, zolang je de mannen met de gouden microfoon maar meidt, denk ik dan. Ja. ja, nou, ik heb er behoorlijk veel last van gehad, uh, Lenteman. Uh, ja, ja vertel, vertel, wat is er allemaal gebeurd? Nou, um, nou, ik dacht ik ga gewoon een leuke tv-avond hebben met uh, nou, een beetje hippe muziek. Maar het werd één groot drama. Eén groot drama? Door het ene optreden? Ja, kijk, ik had jou verteld wat ik zelf voelde, ja. Maar... Mijn vrouw die keek ook mee en mijn vrouw die ziet eruit als een, uh, ja, een rood gevlekte koe. En uh, die zei van dit vind je lekker hè? En uh, ik zei nog nee, maar dat kreeg ik niet uit haar gevolg. Ik heb haar onder protest een beurt moeten geven. Maar Henk, en Syrië dan? Nou, democratie is leuk, maar hier maken wij ook dingen mee. Dames en heren, dit was het Nederlands Sentiment met Lenterman en Henk. Journal Life de lijf. Goedemorgen, middag, avond. Mijn naam is Kim Winkelaar en dit is mijn column voor Vrijheid Radio. Vrienden van de Vrijheid, stel je nu eens voor dat er hier in Nederland een extreem gewelddadige moordenaar rondloopt. Het type Hannibal Lecter met een vleugje Mark Dutroux, een snufje Charles Manson en een beetje Ted Bundy. Niet te verwarren met L. Bundy. Zo'n type dat al tientallen gewelddadige moorden op zich weet heeft, niets te tekeer gaat en het ene en na het andere onschuldige slachtoffer maakt. En oh ja, hij heeft natuurlijk ook een bomaanslag gepleegd deze boef. Nog meer doden op zijn geweten, als hij dat al heeft. Nu loopt deze moordenaar rond op een druk marktplein en uiteindelijk krijgt de politie hem in het vizier. De dienstdoend commandant besluit om alle eenheden op te roepen, massaal het vuur te openen. Goed, er vallen dan enkele tientallen doden, maar ze hebben de moordenaar wel te pakken. Wat denkt u dat er gebeurt? Zal de politiecommandant door een juichende menigte ontvangen worden, een lintje krijgen van de koning en een glorieuze carrière maken? Of zal hij beschouwd worden als een gewelddadige idioot, die op een druk marktplein nooit zo massaal het vuur had mogen openen? Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Zoiets doe je niet. Al was het maar omdat wij onszelf als een beschaafd land zien, waar zelfs de ergste moordenaar recht heeft op een eerlijk proces. Niet waar? Dus je zet geen onschuldige mensenlevens op het spel. Zie bijvoorbeeld de enorme verontwaardiging onlangs toen de politie een filefuik had gecreëerd op de A2. Er was een benzinedief en die reed uiteindelijk vol op de door de politie veroorzaakte file in... met een onschuldige dode tot gevolg. De verontwaardiging alom, dat had de politie nooit mogen doen, zo was de teneur. Blijkbaar werkt dat principe internationaal totaal anders. Als het gaat om de moordenaar die Assad heet, of Gaddafi, of Saddam Hussein... Dan mogen er gewoon duizenden doden vallen in een poging de betreffende moordenaar te pakken te krijgen. Ethische overwegingen, eh, zoals het idee dat een kruisraket ook talloze onschuldigen een enkele reis naar het hiernamaals kan geven, ach, dat telt allemaal niet. Maar zou het een hardwerkende Syrische loodgieter nu echt heel veel uitmaken? Of het de troepen van Assad zijn, de rebellen van Al-Qaeda of de Amerikanen die hem een bom op zijn hoofd smijten? Wil je jezelf profileren als een beschaafd land dat haar plaats heeft in de 21ste eeuw, dan is het gooien van bommen, raketten en meer van dat fraais niet echt de juiste methode. De Zwitsers snappen dat al eeuwen en dat werkt daar prima. Als je in je eigen land niet bereid bent om onschuldigen op te offeren om een boef te pakken, wat geef je dan in hemelsnaam het morele recht om dat in een ander land wel te doen? Zineke dus zou zeggen dat dat voor Haagse politici uiteraard niet uitmaakt. Burgers in een ander land zijn immers geen protectiegeld, ook wel belasting genoemd, verschuldigd aan die Haagse roofridders. En dus zijn die Syrische mensenlevens voor Den Haag letterlijk niets waard. Of er nu veel of weinig Syriërs zijn, belastingbetalers hier toch niet. Dus een paar duizend minder van die figuren, ach, wat maakt het uit? Ik denk niet dat de Haagse politici echt zo cynisch denken. Ik weet wel dat het stuk voor stuk immorele figuren zijn in Den Haag. Logisch ook. De staat die zij vertegenwoordigen is immers zo immoreel als het maar zijn kan. Hoe je het ook bekijkt, het zijn en blijven afpersers. Ook al steunen ze soms een goed doel met het door hun afgeperste geld, afpersers met een monopolie op geweld zijn en blijven het. En als je al zo geperverteerd bent door het systeem, dat je een Haags baantje hebt gescoord, dan is de volgende stap om hier en daar wat mensenlevens op het spel te zetten ook zo genomen. Vrienden van de Vrijheid, het is niet moreel verantwoord om onschuldige bommen op hun hoofd te gooien, wat politici ook roepen. Maar goed, omdat het hoogstwaarschijnlijk toch zal gebeuren en oorlog een hele dure zaak is, vraag ik u om ook deze week weer hard te werken. De rooverridders hebben uw belastingcenten namelijk weer hard nodig. Ik wens u een prettige werkweek. Ja, dames en heren, ik sta hier nu uh, met de organisator van de Utrechtse Borrel. Je heeft er net een fragment van kunnen horen. En uh, ja, Hij heet Mart van der Leer en Mart die organiseert uh, de Borrel in Utrecht. En uh, ja, ik laat het woord gewoon aan hem. Hier is Mart. Ja, ik ben dus uh, de organisator, zoals het uh, met een mooi maar ook een beetje overdreven woord heet, van de Libertarische Borrel in Utrecht. En, ehm, um, ja, eigenlijk wil het, het organiseren van de, van de borrel. Uh, stelt eigenlijk niet zoveel voor. Ik bedoel, uh, je hebt al een locatie, als het goed is. Uh, je moet alleen natuurlijk een goede locatie vinden. Maar ik bedoel, je, hebt, je hoeft alleen maar een gebouw te vinden. Een leuk café te vinden. Een, uh, een zaaltje of wat je ook uh, voor ogen hebt. En, uh, ja, daarmee uh, contact op te nemen. en het, uh, ja, een reservering te maken of wat je ook nodig hebt. Um, ja, en daarnaast uh, kun je natuurlijk via Facebook kun je alles promoten dus hetzelfde eigenlijk heel weinig voor en uh, ja als je hier naar luistert en uh, je bent geïnspireerd door uh, door vrijheidradio en, uh, en door uh, dingen die je misschien leest uh, op het internet of uh, ja gewoon uh, het ideaal van uh, het vrijheidsideaal of uh, de ideeën van vrijheid en je wilt het zelf ook opzetten dan uh, is het eigenlijk heel simpel om te doen hè misschien uh, heb je er al veel over uh, gelezen of gehoord en uh, ja je, je bent uh, uh, ja, je hebt, je hebt zeg maar, die passie in je voor vrijheid en uh, ja, je hebt misschien, uh, misschien voel je je alleen in je, in je woonplaats of in je regio. En dan uh, ja, denk je van uh, misschien is het leuk om zelf ook een, uh, een borrel uh, te organiseren. En uh, ja, eigenlijk is de boodschap dus het is heel simpel dus uh, doe het gewoon. En uh, ja, zoals ik zei hè, zoek een goede locatie. Um, zet het op Facebook, neem contact op met de Libertarische Partij... ...zodat je het uh, onder de vlag van de LP uh, kunt promoten. En uh, zodat zij dat ook kunnen doen op Facebook. Ja, organiseer het gewoon in een, uh, zeg maar, in ieder geval een middelgrote stad... Uh, die een beetje in de buurt is. Ik denk dat het in een klein dorp minder succesvol is, maar in ieder geval iets uh, een plaats. Oh, nou, stel, stel nou dat, er, dat je dat een je Nijkerk hebt hier in de buurt zitten. Stel dat daar ja. nou in één keer vijf uh, libertariërs wonen, joh. En die, die, die houden wel van een borrel. En volgens mij hebben ze daar maar één café. <laughs> dan, dan kunnen ze daar gewoon een borrel organiseren. En, ja. Tuurlijk, uh, het kan. kan. Het kan, zeker, zeker. Het punt wat ik wil maken is dat uh, ik denk dat de kans van slagen groter is en de kans van een, hogere, van een hogere opkomst groter is. Maar het kan inderdaad, zeker als je in een klein dorpje woont en je kent uh, tien man of vijf man. die uh, ook uh, ja, met, met wie je goed kun, kunt praten over vrijheid. met wie je het leuk vindt om, uh, om samen te komen, dan uh, ja, moet je dat zeker doen. En uh, ja, ik, vind het, uh, ik vind het mooi, in het Engels hebben ze een mooie term voor Pockets of Resistance, om die, om die uh, zoveel mogelijk te hebben in verschillende delen van het land. En dat vind ik het mooie aan uh, de LP uh, borrels en uh, bijeenkomsten die je nu uh, in steeds meer, uh, steeds meer steden gaat zien. Hè? Van, uh, van Leiden tot uh, Leeuwarden, tot Maastricht, tot, uh, tot Utrecht en Den Haag en uh, nou, noem ze allemaal maar op. Amsterdam natuurlijk. Ja, Nijmegen, heb je daar al één? Nijmegen, weet ik niet. Dat noemen ze Cubaan en Maas. Hè? Dat... Ja, uh, zo, zo, zo leuk zijn als daar een libertarische borrel zou komen. Ja, precies. Dus als je hier naar luistert en je woont in Nijmegen, dan hebben we gelijk al een voorzetje gegeven. Weet je, ik vind het gewoon, uh, we hadden het er net even over uh, voordat we gingen opnemen. Dat het uh, ja, gewoon dat het, het verspreiden van, van de boodschap is, denk ik, niet iets uh, zonder dat het nou gelijk de, de boodschap klinkt, gelijk eens overdreven, maar zeg maar het, maar, uh, het verspreiden het van. Het van vrijheid. <laughs> ja, precies. <laughs> Nee, maar het, het verspreiden daarvan is denk ik niet iets... Het zou zeg maar atypisch zijn voor de, voor de vrijheidsbeweging of voor mensen die van vrijheid houden om dat te centraliseren, zeg maar. Weet je, om daar één grote, om daar de libertarische partij boven te zetten en dan een soort van te delegeren naar verschillende steden of, of mensen of zo. Dus ik denk dat het juist heel mooi is dat je gewoon mensen hebt die het initiatief zelf nemen en ja, zo'n borrel organiseren. En zo is dat bij mij zelf trouwens ook gegaan. Ik... Ik zag een keer uh, dat er een borrel was en dat was ergens in oktober en dat was toevallig net op mijn verjaardag, dus toen kon ik niet. En uh, vervolgens uh, ben ik wel de site uh, in de gaten gaan houden om te kijken wanneer dat de volgende borrel zou zijn in Utrecht. En die kwam er niet en uh, later bleek dat dat kwam omdat de organisator was verhuisd, uh, dus die woonde niet meer in de buurt van Utrecht, dus die, ja, als gevolg daarvan uh, organiseerde die de borrels natuurlijk ook niet meer in Utrecht. En uh, dus toen heb ik zelf gewoon actie ondernomen. Ja, misschien uh, dat dat een voorbeeld kan zijn uh, voor andere mensen ook. Uh, bijvoorbeeld in Nijmegen inderdaad of, uh, of in andere steden. Het kan overal. Je, je zult uh, denk ik ervan versteld staan uh, hoeveel mensen uh, je nog tegenkomt die, uh, die er hetzelfde over denken. En, uh, of in ieder geval vergelijkbare ideeën met jou hebben. En uh, ja, daar kun je dan ook weer inspiratie uit halen en, uh, en met elkaar uh, ja, gewoon een leuke gezellige avond hebben. En uh, ja, tegelijkertijd ook weer uh, daar je hoop en, uh, en inspiratie uit te putten, zeg maar. Ja, nou, dankjewel, uh, Mart. En uh, ja, ik zou zeggen, jongens, gewoon uh, lekker gezellig met elkaar gaan borrelen. Het is, uh, ja, het is altijd heel gezellig en leuk om te doen. En uh, je hebt hele leuke gesprekken en je maakt gewoon nieuwe vrienden ook, hè. Dat is ook uh, belangrijk. Ja, en dan krijgt u nu nog de agenda te goed. Op dinsdag, 3 september is er een LP bijeenkomst in Den Haag en daar zal Peter Beukelman een lezing geven die de interessante naam heeft de emotionele staart kwispelt de rationele hond en dit gaat erover, over over de vreemde emotionele sprongetjes die mensen maken die dan weliswaar overtuigd zijn over het libertarisme maar toch vreemde emotionele sprongetjes maken om vast te kunnen houden aan hun oude standpunten en daar zal uh, Peter Beukelman een hele interessante lezing geven. Dat begint allemaal om 8 uur in het hoofdkwartier van de Libertarische Partij. En dat is op Landgoed Marlot. En daar zal overdag ook nog een seminar gehouden worden over belastingontwijking. En dat begint om uh, half 2. Dus het is allemaal op dinsdag 3 september. En dit is allemaal op Landgoed Marlot in het gebouw van het Haagse Juristencollege. Aan de Leidse straat 77A in Den Haag. Eveneens in Den Haag zal er ook nog een borrel gehouden worden. Een libertarische borrel wel te verstaan. En dat is op vrijdag 6 september. En er zal in Grand Café de tijd worden gehouden. En dat is dan op het hoekje van Lange Poten en het plein. En daar zal dan om half negen een libertarische borrel worden gehouden. En het is allemaal op loopafstand van het station... Eveneens op vrijdagavond 6 september zal de Liberale Jongerenplatform Leip een borrel organiseren in Rotterdam. En dat zal zijn in de, aan de oude Binnenweg 134 waar zich de horeca gelegenheid bevindt met de mooie naam HJ Melief Bender. En daar zal dan om 8 uur een borrel worden georganiseerd door de jongerenorganisatie Leip. En zaterdag 7 september is het zover, dan zal om half 2 smiddags een heuse Mises-conferentie worden georganiseerd in Utrecht. De sprekers daar zullen zijn Theodor Dalrymple. Hij zal het gaan hebben over de morele gevolgen van de verzorgingsstaat. Wie daarna zal spreken, dat is niemand minder dan Hans Janssen hij zal gaan spreken over islam en vrijheid. En ook Ad Struik zal aanwezig zijn met een voordracht over Dubai, Libertarian Utopia. En dan zal als kers op de taart Frank Karsten ten tonele verschijnen met een lezing over democratie versus vrijheid en welvaart. Daarnaast zal er ook nog een borrel zijn, om een uur of zes is dat... En aanmelden kan via de website van het Mises Instituut Nederland, dat is mises.nl En daar vind je, een als je ietsje naar beneden scrollt, dan zie je dan een verwijzing naar deze conferentie op 7 september en daar weer onderaan de pagina, daar vindt u een, een linkje waar je kan aanmelden. De kosten zijn omlaag gegaan zelfs, het was eerst meer. Maar het is nu slechts 27,50 euro per persoon. Daarbij krijgt u dus ook nog koffie, thee en aan het einde een borrel. Aansluitend om 7 uur is er ook nog een diner. Daar moet je ook nog voor opgeven. En dat kost 40 euro. Maar dan krijg je wel een drie gangen diner voor. De locatie is het oude Tolhuis. En dat ligt aan de weg aan Rijnauwen, nummertje 13 tot en met 15, in Utrecht. Op 16 september zal Dr. Palmer een lezing geven in het hoofdkwartier van de Libertarische Partij. En dat is op landgoed Marlots in Den Haag. En dat is aan de Leidse straatweg 77A in Den Haag. Dit alles zal om 8 uur s avonds beginnen. En Dr. Tom Palmer zal gaan spreken over het onderwerp after the welfare state. Voor wie Dr. Tom Palmer nog niet kent. Hij is executive vice president van de Atlas Economic Research Foundation. En ook is hij een senior fellow bij het Cato-instituut. Dus dat is uh, heel wat. Ik zou zeggen, wees erbij. U kunt er meer informatie over vinden op de website van de Libertarische Partij. En dat is www.libertarischepartij.nl Nou, en tot zover de agenda. En ook tot zover dit programma. Ik wens u allen nog een hele fijne, vrije, vrolijke week toe.